Het volk van de beren. Heel ver in het koude noorden, daar waar de rivier de Skina een scherpe bocht maakt... ...lag eens een groot dorp. Het was zo groot en het had zoveel inwoners... ...dat het door drie dorpshoofden bestuurd moest worden. Die drie dorpshoofden waren drie broers. Alle drie waren ze dappere mannen die met pijl en boog op rendieren, wolven en beren jaagden. Ook op zee haalden ze veel buit binnen. In hun pijlsnelle kajaks gingen ze op zalmvangst of op zeehondenjacht. Waar ze ook op uit waren, hun buit was altijd groter dan die van de andere dorpelingen. En daarom waren ze de rijkste mensen van het dorp. Hun vrouwen waren altijd gehuld in de mooiste en kostbaarste huiden. En hun laarzen waren van het zachtste leer en prachtig versierd. In hun hutten lagen voorraden voor de lange winter zonder zon. Nu gebeurde het dat tijdens een heel strenge en lange winter de mensen allemaal door hun voorraden heen raakten. Alleen uit de schoorstenen van de hutten van de dorpshoofden zag men nog rook komen. Wat betekende dat er daar nog iets op het vuur stond te pruttelen. Veel mensen waren al omgekomen van de honger. ...maar niemand durfde hulp te gaan vragen bij de drie rijke mannen van het dorp. Iedereen wist dat de dorpshoofden bijna net zo gierig als rijk waren. Op een zekere dag was het zo koud dat de rivier de Skina bijna helemaal met ijsschotsen was bedekt. Het was op diezelfde dag dat er een vreemdeling gekleed in een berenvel de rivier overstak... Zonder aarzelen sprong hij van de ene ijsschot op de andere. Er duurde niet lang of hij was aan de andere kant van de rivier. Regelrecht liep hij naar de hut van het oudste dorpshoofd. Hij klopte niet eens aan, maar stapte vastberaden naar binnen. Daardoor dachten de bediende dat de vreemdeling uitgenodigd was. Ze legden een vacht bij de haard en stookten het vuur nog wat op. Even later kwam het oudste dorpshoofd binnen... Nieuwsgierig keek hij naar de vreemdeling Waar komt u vandaan? vroeg hij Van een plaats hier ver vandaan aan de monding van de rivier Hebben de mensen daar ook niets te eten? Alle mensen gaan er dood van de honger, antwoordde de vreemdeling Alleen degenen die nog kracht hebben om te lopen zijn op zoek gegaan naar betere orde Maar het lijkt wel of alle dieren uit de bossen zijn weggetrokken En of de rivieren leeg zijn ik heb onderweg niets eetbaars te pakken kunnen krijgen. Wat hebt u dan gegeten? Sneeuw? antwoordde de vreemdeling. Alleen sneeuw? Het dorpshoofd wenkte zijn bedienden en zei... Breng onze gast wat te eten. Geef hem een bord vol sneeuw... maar wel heel mooie, krakend, verse sneeuw. Onze gast is gewend om sneeuw te eten. Nogal verwonderd pakte een van de bedienden een grote houten schaal... vulde die met zachte sneeuw en zette hem voor de vreemdeling neer. Die keek eerst naar de schaal en toen naar het dorpshoofd. Toen verliet hij de hut zonder één woord te zeggen. Binnen viel een doodse stilte. Niemand voelde zich op zijn gemak. De bedienden waren in hun hart verontwaardigd over de gierigheid van hun meester. Maar niemand durfde een woord te zeggen uit angst om weggestuurd te worden. De volgende dag was het nog kouder. En de vorst had de sneeuw keihard gemaakt. Opnieuw verscheen de vreemdeling aan de overkant van de rivier. Zonder aarzelen stak hij de bevroren rivier over... en liep naar de hut van het tweede dorpshoofd. Alles verliep als de dag ervoor. De bedienden legden een huid neer voor de haard en deden meer hout op het vuur. Het dorpshoofd dat jonger was dan het dorpshoofd... dat de vreemdeling de vorige dag had ontmoet vroeg... Waar komt u vandaan, beste man? van een plaats hier ver vandaan aan de monding van de rivier. Zijn de tijden daar ook zo slecht als hier, vroeg het dorpshoofd. De mensen sterven er van de honger, antwoordde de vreemdeling. Hebt u onderweg wat gegeten? Is het u gelukt om een rendier te schieten of een vis te vangen? Ik heb alleen maar sneeuw gegeten, was het antwoord. Toen riep het dorpshoofd zijn bediende. En met harde stem zei hij... Breng onze onverwachte gast wat te eten... Vul een schaal met sneeuw, de mooiste en witste sneeuw die jullie in de omgeving van de hut kunnen vinden. De bedienden deden wat hun bevolen was. En even later zetten ze een houten schaal met sneeuw voor de vreemdeling neer. Die keek een ogenblik naar de schaal, stond toen waardig op en keek het dorpshoofd minachtend aan. Vervolgens verliet hij de hut en stak opnieuw de bevroren rivier over. Op de derde dag ging de vreemdeling de hut van Kiviak, het jongste dorpshoofd binnen. Die had natuurlijk al lang gehoord wat er in de hutten van zijn broers was gebeurd. En eerlijk gezegd schaamde hij zich voor hun grote gierigheid. Zodra de gast zijn hut binnenkwam, riep Kiviak zijn bediende. Hij gaf hen opdracht om een vacht voor het haardvuur te leggen en wat extra blokken hout op het vuur te gooien. Toen de vreemdeling zich behagelijk voor het vuur had neergevleid... vroeg Kiviak... Waar komt u vandaan, vreemdeling? Voor de derde keer antwoordde de man... Van een plaats hier ver vandaan aan de monding van de rivier... Hebben de mensen daar ook zo weinig te eten? De mensen sterven er van de honger... en er is geen wild meer in de bossen en geen vis meer in de rivier. Kiviak schudde medelijden zijn hoofd. Hoe hebt u de lange reis hierheen kunnen maken? Wat hebt u gegeten? Sneeuw? Ik heb alleen maar sneeuw gegeten, antwoordde de onbekende man en keek het jonge dorpshoofd strak aan. Even was het stil. Toen zei Kiviak tegen zijn vrouw, die met hun zoontje rustig in een hoekje zat, vrouw, geef onze gast iets te eten. De vrouw stond op, ze liep naar een grote gedroogde vis die in een hoek van de hut hing en sneed hem doormidden. Die vis was het laatste eten wat ze nog in huis hadden. Ook hun grote wintervoorraad was helemaal opgeraakt. De ene helft legde ze op een bordje en gaf dat aan de gast. U hoeft me niet de helft te geven van wat u nog over hebt, zei de vreemdeling. U, uw vrouw, het kind en de bediende hebben niet genoeg aan een halve gedroogde vis. Maakt u zich niet bezorgd, antwoordde Kiviak. Tot vandaag hebben we steeds genoeg kunnen eten. Maar u hebt al een hele tijd niets anders gegeten dan sneeuw. Eten hebt u harder nodig dan wij. De winter zal nu niet zo lang meer duren. Als de dooi straks invalt, zullen we weer genoeg zalm kunnen vangen... op rendieren kunnen jagen en noem maar op. Eet de vis maar lekker op, beste man. Ik hoop dat de toekomst u wat meer geluk zal brengen. De vreemdeling had de halve vis in stilte op. Toen de schaal helemaal leeg was, stond de man op. Terwijl hij Kiviak strak aankeek, zei hij... Ik ga weer verder. Ik dank u voor uw gastvrijheid. Ik hoop ook dat ik met een beetje geluk een plek zal vinden... waar de hongersnood niet zo groot is als hier. Maar ik zal uw goedheid en uw vriendelijke woorden nooit vergeten. Komt u morgen naar de overkant van de rivier. Misschien zal ik u dan iets kunnen geven. Maar dat hoeft niet, zei Kiviak... Het is helemaal niet mijn bedoeling dat u iets terug doet. Als u een goede herinnering aan mij en mijn huis zult bewaren... dan vind ik dat meer dan genoeg. Goede reis, vreemdeling. En met z'n allen keken ze de vreemdeling na... die de rivier weer overstak. Snachts lukte het Kiviak niet om in slaap te komen. Een onrustig gevoel bleef hem wakker houden. De volgende ochtend maakte hij zijn vrouw al vroeg wakker. Kleed je vlug aan en pak ons kind goed in. Ik wil naar de overkant van de rivier. Zijn vrouw keek hem verbaasd aan... ...maar ze gehoorzaamde zonder verder iets te vragen. Vervolgens riep Kiviak ook zijn bediende bij zich en zei... ...ik heb het sterke gevoel dat we naar de overkant van de rivier moeten. Het gaat niet om het geschenk dat de vreemdeling me beloofd heeft... ...maar ik heb een voorgevoel dat we moeten doen wat hij heeft gezegd. Zo liepen ze even later allemaal achter elkaar over het ijs. Voorop liep Kiviak. Dicht achter hem liepen zijn vrouw en kind... Daarna kwamen de bedienden. Zodra ze voet aan wal hadden gezet... draaiden ze zich om en keken naar de hutten van de twee andere dorpshoofden... die nog in diepe rust waren. En terwijl ze daar zo stonden te kijken... voelden ze ineens de grond onder zich bewegen. Ze zagen het ijs op de rivier breken... en de Schotsen werden door de stroom meegevoerd. Tegelijkertijd zagen ze aan de overkant van de rivier... De hutten van de dorpshoofden zomaar instortten. Geen paal bleef overeind staan. Even later kwamen van onder de palen en balken van de ingestorte hutten twee grote beren tevoorschijn. Met logge passen liepen ze in de richting van de heuvels in de verte. Verbaasd keken Kiviak, zijn gezin en zijn bedienden de beren na. Ze konden niet begrijpen wat er ineens allemaal was gebeurd. Opeens klonk achter Kiviak een stem. Als u, uw gezin en uw bedienden niet de rivier waren overgestoken, zou er met u hetzelfde zijn gebeurd. Het dorpshoofd en zijn vrouw draaiden zich met een ruk om en zagen een grote witte beer voor zich staan. Van schrik konden ze geen woord uitbrengen. Ik ben de prins van de beren, zei de beer. Ik had mezelf veranderd in een hongerige vreemdeling om erachter te komen wat de dorpshoofden voor een ander over hadden. U woont hier namelijk in mijn gebied en ik wil dat het verstandig en rechtvaardig wordt bestuurd. Jammer genoeg heb ik van uw twee oudere broers een heel slechte indruk gekregen. Ze zijn niet geschikt om dorpshoofd te zijn. Wat gebeurt er nu met hen? vroeg Kivijak geschrokken. Uw broers zijn in beren veranderd en dat zullen ze blijven. Ze zullen tussen de heuvels in de verte wonen. Van vandaag af zal het dorp maar één dorpshoofd hebben en dat bent u, Kiviak. U zult het dorp op een verstandige en rechtvaardige manier besturen, daar ben ik zeker van. U kunt de rivier weer oversteken. Spring van de ene ijsschots op de andere. U hoeft niet bang te zijn dat één van u in het water zal vallen, want iedereen staat onder mijn bescherming. Inderdaad bereikte Kiviak, zijn familie en de bediende veilig de overkant van de rivier. Ze gingen terug naar de plaats waar hun huis had gestaan en begonnen het weer op te bouwen. De prins van de Beren heeft zich nooit meer laten zien. Maar de mensen uit het dorp voelden zich toch beschermd door zijn aanwezigheid. Daarom noemden de mensen zich van die tijd af het volk van de Beren.